Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Veel gemeenten weten nog niet hoe de intocht van Sinterklaas dit jaar moet zien. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Organisatiecomités willen graag een traditionele intocht. Maar daar is een gemeentelijke vergunning voor nodig. En in veel gevallen is nog niet duidelijk of het publiek vanwege coronatickets of een QR-code nodig heeft. Zo wil Rotterdam eerst bekijken hoe morgen de marathon verloopt. Ook is er op 5 november nog een coronapersconferentie van het kabinet. Terwijl de Sint al over drie weken aankomt in Nederland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 in Vestico. Bij een ongeluk in Gent in België zijn vier mensen om het leven gekomen. Door nog onbekende oorzaak reed hun auto van een hoge kade het water in van de rivier De Leien. Duikers van de brandweer konden niets meer voor hen doen. Slachtoffers zijn drie mannen en een vrouw. De auto in Gent had een Frans kenteken. Het weer tot besluit wolkenvelden en wat zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt een graad of 12. Morgen flinke zonnige periode en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A44 Den Haag Amsterdam staat bij Noordwijkerhout 6 kilometer file en de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het zaakje op vijf uur morgens is het heen stel al in de weer. Ze gaan naar staartje en paad die zegt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 Maar in het werk wat je doet bij de gemeente als projectbegeleider ben ik bij de gemeente. Ja. kom je ja, vaak punten tegen dat je denkt hé hey, dat gebouw gaat weg of de, wat was de bestemming vroeger van dit gebouw en toen ben je privé in de geschiedenis daarvan gaan verdiepen.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 nou, je moet wat aan, uh, aan uh, het rial doen en de, en de problemen die veroorzaakt werden doordat er geen rial uh, in Zandvoort aanwezig was. En, en uh, dat was ook de reden waarom later, uh, want daar hebben we het vorige keer bij de begraafplaatsen over gehad, uh, dat uh, uh, dat allemaal naar buiten Zandvoort werd, uh, of, of toen, over ja. de spoorlijn werd. Uh... Nou ja, dat heeft uh, denk ik een jaar of uh, 15, 20 geduurd voordat uh, zeg maar de geesten rijp waren om, uh, om zo ver te komen.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 ...hotel op de boulevard, op wat nu de boulevard heet, neergezet. En hij was voorzitter van, de, van het Witte Kruis toen. En daar verder zat dan meneer Van der Werf. Dat was de schoolmeester. Dat was de hoofd van school A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 ja, Zoals wij nu ook nog de uitleen van uh, het kruis uh, kennen voor krukken en ja. uh, ondersteken. Ja, en en... Dit is een voorloper, zeg maar, uh, van, uh, van wat we nu kennen. Goed. Uh...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 Maar ik vond, het, ik vond het wel aardig. Ik zat het donderdagavond, zat ik de stukken nog eens door te lezen. Toen dacht ik: hé, hey, dat is misschien wel een familie van degene die mij zaterdag gaat interviewen. <laughs> ja, als ik uh, jouw artikel uh, Volkert, uh, wat jij hier ook over in de krant hebt geschreven, uh, zie wat, wat de kosten waren destijds van zo'n huis.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 Zijnig en paraat. Alleen op microfoon gebied. De tante van geen maat. Ze heeft een Z-lamstoestel met een loudsmikkel. Die brult hem gans dag. De hele buurt naar bij elkaar. Mijn tante toch. radio. Maar dat ding verveelt me zo. Begint al vroeg met gymnastiek. Sana gram of van muziek. muziek.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 Draadloos aan een lijntje. Oh, wat kan een mens geniet voor een schijntje? Wanneer dat nog een week lang duurt, verhuist de de hele buurt. <middels>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 En op een gegeven ogenblik, wanneer die vier vertrokken is, dan wordt, worden die barakken in gebruik gegeven aan een, een jeugdafdeling van de kerk, die daar dan zijn intrek doet. En onder andere met allerlei hobby's, timmeractiviteiten, daar de kinderen heet dat, aan het werk houdt. <tie>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 Toen in eerste instantie heette dat de Beltweg en later de Noorderduinweg. En als je dus naar de begraafplaats loopt en aan je linkerhand heeft daar ook een remise van de gemeente gestaan. En achter dat gebouw, dus zeg maar op ter hoogte van de parkeerplaatsen en de, even voor de, het benzinestation, daar hebben de barakken gestaan. Aan de Van Lennepweg. Aan de Van Lennepweg, ja.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 Zaterdag dan ga ik in de toven Zaterdag dan ga ik in het bad Niet maandag in de boerdag, niet donderdag of vrijdag Maar zaterdag ga ik in het bad Ik vergeet mijn leed, zing mijn hoogste lied Mooier nog dan mijn kanaripiet Het is voor mij een dag Mijn zaterdagse bad van in hoog, blijven ook droog. Roep een buurman, heen. je zit niet aan zee. Het water stroomt heel naar beneden. Zaterdag dan ga ik in de toven. Zaterdag dan ga ik in het bad. Ik spat de kamervol, altijd heb ik lood. Eenmaal in de week is mijn verstand op. Zaterdag dan ga ik in de tobbe, zaterdag dan ga ik in het bad. Niet maandag is dat niet donderdag of vrijdag, maar zaterdag ga ik in het bad. Baden is gezond als een jonge hond, de, de kamer in het rond, wijl het schuimend nat ruil mijn zin in mijn leven niet Voor een bakker, maar voor een opraan niet Wie ruilt die heet, is straks van de vriend Zaterdag dan ga ik in de tobel Zaterdag dan ga ik in het bad Ik spat de kamer vol, altijd heb ik loon Eenmaal in de week is mijn verstand.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 Niet dat die mensen die hier in de zomer kwamen daar zouden verblijven. Maar goed, het aantal inwoners nam enorm toe. En je had na de, na de Eerste Wereldoorlog natuurlijk die Spaanse griep. En ik neem aan dat tegen die achtergrond gedacht werd, nou, we moeten, we moeten een grotere voorziening hebben dan die we nu hebben. Dus we hadden twee barakken daar op een gegeven moment. Een groot, zeg maar, voor daar de, voor de, was een grote barak en een kleine barak. Een grote barak en een kleine barak.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 En je kreeg dus jongerenbewegingen en uh, in Zandvoort uh, onder andere Lee Release en Logos. Logos uh, was een club waar onder andere Frans uh, Burger en uh, Laukoper in zaten. En uh, onder andere die twee uh, waren de initiatiefnemers uh, om uh, goedkope accommodatie voor jongeren aan te bieden. En wat moet ik me daarbij voorstellen?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 het was ook een financieel succes. De stichting of de vereniging die het organiseerde, die had een uitstekende exploitatie in de eerste periode. En mede op basis van de resultaten die behaald werden, heeft het gemeentebestuur toen besloten om een langdurige overeenkomst aan te gaan en de barak voor een periode van meerdere jaren te verhuren. Weet je ook hoe lang dat geduurd heeft? Nou, de hele, zeg maar, denk, Ik denk dat de hele geschiedenis van de sleep-in is uh, rond 1971-72. Je had er, zeg maar, een soort voorspel. Uh, de de sleep-in heeft een aantal jaren bestaan. En volgens mij is die zo uh, rond 1977-78. Ik kan me daar in vergissen in een jaar. Maar in die periode speelde het. En toen is het weer gesloten. Zeg maar, de, de initiatiefnemers van het eerste uur waren uh, die vertrokken.